so jeet mere tumre tumre tambe tambe tambe laa jeet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 There's something to stop me Damn.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 Deze sentimenti Per lei Per lei ik er een vijfje Ik ben De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 We zullen niet meer over gisteren praten. Ik zal over ons, mijn morgen, alleen maar zorgen. per maar om per kunnen